Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland veroordeelt de nieuwe Israëlische bouwplannen op de door Israël bezette westelijke Jordaanhoever. Demissionair minister Veldkamp zegt dat de goedkeuring van de bouwplannen door Israël meer geweld en instabiliteit aanwakkert. Hij roept Israël op om het besluit terug te draaien, net als ministers uit 22 andere landen. Gisteren gaf Israël groen licht voor het zeer omstreden plan, waarmee delen van de westelijke Jordaanhoever van elkaar worden gescheiden. Een twee-staten oplossing met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad wordt daarmee onmogelijk. Meisje van 17 dat gisternacht met geweld om het leven is gebracht in Duivendrecht, heeft voor ze overleed nog gemeld, gebeld met 112. Ze vertelde de politie dat ze werd aangevallen door een man die zelf ook op de fiets was. Kort daarna vond de politie haar lichaam. Er is nog veel onduidelijk over wat er gisternacht precies is gebeurd. De 17-jarige Lisa vertrok vanuit Amsterdam op de fiets naar Apkouden. Haar lichaam werd gevonden in Duivendrecht. De politie is op zoek naar drie mensen die mogelijk iets hebben gezien. De ontvoering van twee kinderen bij hun pleegouders in Dalfse afgelopen maart was minutieus voorbereid. Bij de rechtszaak bleek dat de ouders van de kinderen vermommingen hadden meegenomen. Ook hadden ze een tweede auto gehuurd als vluchtauto, meldt RTV Oost. De kinderen werden later teruggevonden in België. Het pretpark Walibi trekt een reclamespotje voor een Halloween evenement terug naar felle kritiek. In de video wordt een vrouw in een griezelig, een griezelig decor vermoord waar het publiek in de video erg om moet lachen. Bij het filmpje zijn woedende reacties geplaatst. Mensen noemen het smakeloos, zeker vanwege de recente geweldsincidenten waarbij vrouwen gewond zijn geraakt of zijn omgekomen. Het pretpark haalt de video tijdelijk offline, maar benadrukt wel dat het om fictie gaat en de reclame wordt later alsnog uitgezonden. Het weer, vrijwel droog met opklaringen. Vannacht toenemende bewolking, minima van 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en hooguit 20 graden, met een kleine kans op een bui. Na het weekend, droog en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio lossen de files langzaam op. Op een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. 10 minuutjes op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 9 9 Amstelveen-Alkmaar. 14 kilometer nog tussen Aalsmeren en knooppunt Velsen met 20 minuten tijdsverlies. Dik een half uur vertraging nog op de A10 Zuid-De Buitering. Tussen Amsterdam-De Baarsjes en Durgerdam nog 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een uur nog op de A N202 vanuit Amsterdam naar IJmuiden. Vertraging wordt veroorzaakt door 4 kilometer files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 En dit is uh, de opening van uh, Alternative M, uurtje nummer 2. En voor die mensen die de herhaling luisteren op de maandagavond... is dit ook een beetje een soortement van schuine streep. Roy draait door, want we hebben hem ook hier in deze studio zitten. Roy ja, Smet. Jazeker, goedenavond Jaap. <laughs> goedenavond, ja, want uh, uh, Verbijsterende mededeling maar goed, het zat er wel een beetje aan te komen. Het jaarlijkse ritueel in Volendam staat weer op het punt te beginnen. Dat is de kermis. Precies, uh, vanaf uh, nou ja, aanstaande maandag draaien ze drie weken lang uh, kermismuziek en feestmuziek bij de LOVE. Daar ja. uh, doe jij ja, niet aan mee, hè? Daar doe ik niet aan mee. Dus ik, ik, ik kom hier vandaag even als politiek uh, asielzoeker. kom ik hier uh, als bij ZFM. Ja, ja. Nou, dat is uh, veel van ja, zo. De helft van het dorp die, uh, gaat vier dagen lang compleet lam. Ja. En de andere helft van het dorp die gaat ook weer een weekend weg. Ja. Dus je hebt een hele migratie altijd. <laughs> dat is een migratiegolf. Ja. ja uh, tot u spreekt ook de heer Jacob D. Edward... die naast Wendy Moore kind aan huis is. Hallo allemaal. <laughs> dat is wat, wat dat er gaat. Um, want uh, wij hadden toen op een gegeven moment het uh, plan bedacht. Dat tenminste, uh, ik, ik kwam er mee in die F-groep van, uh, van Roy eruit door. Nou, dan... Is het misschien wel slim om er iets aan te doen zodat de mensen niet helemaal verstoken blijven? En dat ze in ieder geval één maandag in ieder geval een alternatief hebben. Dat is dit alternatief. Uh, als je het nu hoort, heb je, heb je mazzel. Uh, maar anders kijk maandag uh, gewoon terug. Dat gaan we gewoon in die appgroep gooien. En zeggen van: jongens, we hebben een alternatief tussen uh, 7 en 8. En misschien zelfs van 8 tot 9 ook nog. Want ja, we gaan nog wel even door naar de 8 uur. En op het moment dat je dit hoort, is dit, uh, wordt dit uitgezonden ook tussen 7 en 8. En, uh, tussen 8 en 9. En we zitten nu tot 8 en 9. Lekker is dat, hè? lekker verwarrend uh, maken. Maar dat is de live-uitzending, mensen. Dit is vandaag uh, donderdagavond. Tijd is relatief. Ja. Tijd is relatief. Uh, zo ook uh, deze opening van Alaska met Emilius Rest. En dat heeft ook weer een reden, want uh, de heren gaan optreden in de Piers op 10 oktober. En dit is trouwens alweer tien jaar oud. Jij hebt uh, in jouw programma uh, toch ook vaak uh, nog wel eens uh, wat, wat dingetjes... wat je laat horen van, uh, nou ja, vaak, regelmatig laat ik het anders zeggen... Uh, van Prospero, die je uh, uh, wel eens voorbij laat komen, toch? Ja, ik probeer altijd uh, de nieuwste alternatieve popmuziek te draaien. en Vooral als dorpsgenoten nu muziek uitbrengen. Mm -hmm. En uh, mijn programma Rooi Duidor bestaat nu vijf en half jaar. Dus toen het album uitkwam, tien jaar geleden, toen kon ik het nog niet draaien... Um, dus ja, ik kan, ik kan het meestal niet draaien... maar als ik nou een soort thema-uitzending heb... waarin we specifiek Van Damme muziek moeten draaien... of uh, laatst hadden we een thema-uitzending over 40 jaar LOVE. Mm -hmm. nou, dan pak ik wel de gelegenheid om iets van dit album te draaien. Ja. Want van de drie Alaska-albums is uh, Prospro toch wel mijn, uh, mijn favoriet. Ja, wat heeft dat album in jouw ogen... wat die andere twee albums dan net niet hebben? Oei. Dat is een um, leuke vraag, hè? ja. Nou ja, Is dus is het eerste album dat. Um, ja, dat, dat, dat was natuurlijk leuk, omdat de jongens die je kent vanuit de PX, die brengen een album uit en. Uh, we hebben dat een beetje zien tot stand komen. Ja, ja. En. Nou ja, toen werden ze natuurlijk door Leo Blokhuis ook getipt tot uh, Talent van het jaar 2012, de belofte van uh, 2012. Ja, ja. Um, en ja, dan, dan, dan ga je een beetje mee in, in die hype. Dus als dan dat tweede album komt... dan ben je helemaal enthousiast van... nou, dit gaat, uh, dit gaat wat worden. Uh, we worden net ook de, de trompet. Of, ja. Ik weet niet precies welk blaasinstrument. Ja. Maar Prosperous kwam wat opzwepender dan uh, Actors and Liars. Uh, er zitten ook mooie nummers op... die uh, wat verwijzingen hebben naar Shakespeare onder andere... En voor mij ook toen het uitkwam... toen studeerde ik ook Engels, uh, Engels op, op, op het HBO. Dus ik moest daar ook Shakespeare lezen. Mm -hmm. Dus dat viel gewoon mooi samen. Ja, uh, een van die nummers die erop staat... wat ook volgens mij een beetje literair is aangelegd... dat is Rimbo. Mm -hmm. Toch? Ja, ja dat, dat, Rimbo is ook een uh, schrijver... maar die ken ik dan persoonlijk niet zo goed. Mm -hmm. Dus ik kan niet uitleggen... wat alle <laughs> nee, nee. intertextuele verwijzingen daarin zijn. Ja, een bevlogen uh, Franse man wat zeg jij? Uh, Rambo was een bevlogen romantische jongeman. Ja. Jij uh, doet ook iets met uh, literatuur, heb ik begrepen. Daar uh, dat hebben we het regelmatig over als jij hier aan uh, ja, Ik probeer dat nu wel iets meer los te laten voor mijn volgende album. Ja. Dus, uh, de nummers die ik nu aan het schrijven ben. Ik probeer dat. Uh, nou, toch weer een nieuwe kans op te gaan. Ja. de dus, uh, eerste EP ging over romantiek. En het uh, tweede, of het uh, uh, dan romantieke modernisme. En ik wil nu eigenlijk wat meer uh, de literatuur wat loslaten. En uh, wat meer gewoon in, een, in de songwriting duiken. En uh, het literaire en het filosofische wat meer uh, aan de kant zetten voor eventjes. Ja. We hebben het over songwriting, want daar begin je over. Dat is een mooi bruggetje, want uh, dit is een beetje ook het thema wat, uh, waar we het een beetje aan ophangen. De Peers Songwriters Guild. Uh, want uh, ja, Roy, uh, jij bent een van de, de mensen die daar ook een drijvende kracht... of niet anders gezegd ook een uh, behoorlijke rol in speelt... als het om uh, dat Songwriters Guild uh, gaat. Uh, laat ik eerst uh, beginnen. W wanneer is dat Songwriters Guild ontstaan? Songwriters Guild is begonnen in uh, juni 2009. En uh, toen werd het georganiseerd door Frank Bond van Alaska en uh, Bianca Vos vanuit uh, PX. Ja. En uh, ze hadden dat eigenlijk met als doel... om voor um, muzikanten die eigen muziek wilden schrijven... Om, om daar een podium voor te geven. Dus er was wel al een hele scene... om in de, de barren en cafés op, op de dijk te spelen. Maar dat was meer om uh, ja, te laten zien dat je, dat je stoer was... en dat je heel goed de Rolling Stones en Muse kon naspelen. Echt het, cover, uh, het covercircuit. En voor eigen muziek was er niet echt een podium... Dus uh, PX als um, promotor van cultuur mm -hmm. uh, wilde daar iets mee. En Frank Bond is natuurlijk ook um, uitermate bevlogen... in het uh, uiten van creativiteit en het aansporen dat andere mensen dat ook doen. Uh, dus zo hebben zij in 2009 als Sommers Guild uh, opgestart. En ik ben daar uh, zelf in 2010 bij gekomen. En uh, Frank en Bianca doen het nog steeds... Maar ik uh, krijg ook langzaam wat meer taken naar me toe geschoven. Dus ik presenteer het nu en ik uh, stuur de um, uitnodigingen rond. Mm -hmm. foto's. Dus uh, foto's maak ik. Die zit ik dan weer op de, de social media. Dus ja, zo heb ik het langzaam toch wel een beetje druk gekregen. <lacht> ja, ja. En ik speelde natuurlijk ook uh, ja, bijna altijd. Altijd, bijna altijd, ja. Ja, zo goed als altijd. Ja. Uh, dat lijkt me voor jou best ook nog wel eens een uitdaging met alles wat je daarnaast uh, doet. om ook uh, te, te spelen. Of ontstaat er ook nog wat uh, de, nummers uh, bij jou. Uh, ondanks jouw drukke bestaan? Um, Na nou, het laatste jaar is qua muziek maken wel een beetje wat rustiger. Ah, je hebt wel weer werk, Roy. Ik, en ja, hele gelovende <laughs> teksten. Ik, ik, ik, ik, ik heb werk en, uh, en ik ben bezig met dingen. Ja. Um, maar ik, ik merk ook dat, dat bij zo'n Songwriters Guild... omdat ik daar zo druk ben met de volgorde bepalen... mensen aankondigen, bedenken, wat ga ik nou over deze vertellen? oh ja, foto's maken. Ik heb niet meer zoveel tijd om echt even rustig te gaan zitten... en, en te luisteren naar wat speelt Jack nou en wat, wat speelt Frank nou... Waar, waar ik me door kan laten inspireren. Ja, Word jij wel nog steeds verrast... Bij het Pier Songwriters Guild. Uh, met de avonden die ze, die ze doen. Meestal op een vrijdagavond, de laatste vrijdagavond. Ja, het is, het is altijd de laatste vrijdag van de maand. Ja. En uh, ik word zeker nog wel uh, verrast. Uh, ja, zeker de, de lokale muzikanten die, uh, die, die blijven zich ontwikkelen. Um, want we luisteren en kijken van heel veel naar elkaar. En dan denk ik. Dan denk ik weleens, oh ik, ik, ik zie wat Jack probeert. <laughs> ja. Ik denk dat ik dat beter kan. En <laughs> dan ga ik <laughs> proberen om, uh, nou, om dat dus te doen. Maar ik, ik merk dat, dat Jack dat ook weleens heeft. Van, uh, ik, ik ga nu een rode smetliedje schrijven. <laughs> ja. Um, ja, en mensen van buiten de gemeente vinden het pxo ik Guild veel sneller. Ja. Ook mede door, uh, dankzij jou. Ja. jou. Jij stuurt ook af en toe een naam door. Uh, dus af en toe kwamen er ook echt goede, getalenteerde muzikanten van buiten... de gemeente die mij dan verrassen op zo'n avond. Ja, uh, een van kan ik me herinneren, dat was Lossios. Die is ik ja. Absoluut, ja. ja. Die had een heel mooie gitaar. Ja. Van uh, handgemaakt door Willem Oosterhout uit mijn hoofd. Ja. Ik ben er wel een beetje jaloers op. Ik begreep dat hij hier uh, in Haarlem zijn eigen gitaarbouwstudio heeft... Dus misschien dat ik daar op de terugweg even laat zijn. <laughs> ik heb nog een nylon nodig. Ja. ja. Oh ja. Um, even over jouw aandeel in die Pierce Songwriters Guild. Want het is uh, tijdens de uitzendingen dat, uh, dat we hier uh, zitten. Uh, is dat, blijft dat een beetje onderbelicht. Maar wanneer ben jij bij dat uh, Pierce Songwriters Guild uh, gekomen, meneer uh, net Jacob Die wordt uh, Net na de eerste CD-presentatie. Wanneer was dat? 2016 uit mijn hoofd. 2016 ongeveer. Dus ik was 18. Of nee. Ja, ja. ja, dat is negen jaar geleden. Ja, nou, nou ja, ja, ja, ja. Dat is ongeveer wanneer ik begon. Ja, ja. 17, 18. Maar ik, ik had pas mijn eerste echte goede liedjes toen ik een jaar of 18 was, denk ik. Nee, ik kan me denken of die, of die datum 2016 dat klopt. Maar voor mij klopt dat wel, ja. Ja, er zijn trouwens ook, uh, dat hadden we nog niet genoemd, maar ja. er zijn twee, maar liefst twee PX uh, Songwriters ja. Guild CD-sender gemaakt. Ja. laatst dat is ook voor het 15-jarige bestaan. Ik hebben er ook weer eentje opgenomen. In één dag. Ja. Ja. Is dat ook iets uh, wat jullie jezelf opleggen... om uh, dan uh, toch ook met dit soort dingen uh, met iets te komen? Uh, nou, in dat dat, het is toch wel leuk om dat te doen. Hmm. Um, en, en Het is wel belangrijk om ook want fysieke muziek te maken en uh, opnemen. Dat, is natuurlijk ook, uh, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Als je zo'n mooie groep hebt die ook hele mooie liedjes schrijft. Ja, um, over die groep... Um, Kijk, ik ook, uh, kom zo bij jou, Roy. Uh, maar uh, is het ook zo, uh, Jakke, dat uh, jullie dan op een gegeven moment... ook elkaar uh, daarin proberen aan te jagen om uh, uh, tot iets moois te komen? Ja, dat doen we ook wel elke maand. Dan uh, nemen we lekker veel biertjes. En dan meestal staan we voor Frank uh, zijn huis. In de straat van Frank en Roy staan we nog eventjes druk... Uh, te discussiëren over wie wat, wanneer, op gaat nemen. En uh, wanneer we nog samen gaan komen om... Uh, we hebben laatst voor het eerst met z'n drieën samengekomen om uh, songideeën naar elkaar uh, uh, te spelen. En uh, om elkaar een beetje uit, uit de brand te helpen met nieuwe nummers. En ja. met de drie nieuwe nummers die ik heb opgenomen, heb ik daar heel veel tips gehad, die, uh, die ik meteen heb gebruikt. Eigenlijk. Dus ja. We proberen elkaar ook een beetje scherp te houden. Ja, uh, dus wat, uh, het idee wat bij jou ontstaat, dat zou bijvoorbeeld bij, om maar even iemand te noemen, als een persoon als Niels Buis, die denkt. God, dat ik het niet van die kant uh, had bekeken, die gaat op een gegeven moment uh, daar ook verder op het uh, ja, Ik denk wel dat we. Nou, het was meer ook dat we gewoon uh, een beetje in gingen zoomen op de um, som-ideeën die we hadden. En uh, dat we dan gingen kijken van wat zijn de beste ideeën? En uh, wat zijn de beste tekstideeën ook. En dat was, uh, dat was ook wel een hele mooie sessie, vond ik. En, uh, maar we blijven elkaar inspireren. En het is ook natuurlijk elke keer dat je dan elke maand gaat spelen. Mm -hmm. En het is natuurlijk... Ja, je voelt je altijd een beetje schuldig... als je niet met nieuw werk op de komt. <laughs> dus, dan, uh, dus dan... ja je, je wordt toch wel gemotiveerd door hem. Uh... Ja. En verder, ja wat mijn rol betreft... Uh, ik zit in de werkgroep. Uh, dus ik denk wel mee met uh, conceptuele ideeën en zo. Maar qua praktische taken doe ik niet heel veel. Nee. <laughs> Hoe zit het met jou, uh, Roy, uh, in dat opzicht? Ja, de taken die ik uitvoer heb ik net al... Uh, ja, dat heb ik gezegd. Natuurlijk. Maar ik bedoel, als het om het muzikale gedeelte gaat... Als... Uh, de een met een bijvoorbeeld een idee komt... dat jij denkt, hey, Fripp, heb ik dat niet uh, bekijken? Dat je er ook iets uh, mee zou kunnen doen? Um... Ja, zoals ik zeg, je... je raakt altijd wel geïnspireerd door, door wat anderen doen. Uh, voor mij is het vaak inmiddels meer dat... wat ze qua gitaar dingen doen. Mm -hmm. Dat ik denk, uh, hey, dat is een... Uh... Techniek die ik uh, nog niet ken... ga ik ook proberen. En... Ja, ik kan daar niet... Nou... Jawel. Um, af en toe, als je aan het schrijven bent... Dan, dan, dan heb je een idee... en dan tenminste, heb ik... dan denk ik van... Ja, maar dit, dit kan ik niet zingen. Dit, dit, dit, dit zijn geen woorden of zinnen... die in een liedje passen. Ja... Um, en, en dan hoor je op een gegeven moment nou, Frank Bond op een gegeven moment zingen over die uh, Alphabet remains in My Soup. Mm -hmm. en van, oh, je kan wel gewoon over soep een liedje, een liedje schrijven. <laughs> ja. En um, ja. hij heeft het ook over een kat gehad. Hè? Uh, ja, in, uh, <laughs> onder zijn uh, pseudoniem uh, Francis Alban Blake. Ja, dat ja, zie je nu vooral even dat, de ja. cliff van Red Herring voor me. Ja, uh, ook dat, ja. ja hij heeft ook al iets met een kat gedaan. Ja, uh, je, ja. ben je, ben je, volgens mij de EP die hij uit heeft uh, gebracht. Na Passages. Ja, dat dus, is uh, Francis Elman Blake dan. Ja, ja, dat zeg ik. Ja. Daar heeft het uh, mee te maken. Want de katten uh, in de familie Bond... die komen uh, regelmatig uh, terug, heb ik het idee. Want uh, bij PJ Bond, waar we zo direct uh, nog gaan uh, toekomen... daar zit ook nog ergens... bij In Our Time zit ook nog ergens een song over een kat. Uh, we gaan uh, eerst uh, nog iets uh, laten horen... van iemand uit het uh, Schilder, En die... Uh, volgt op dit moment een opleiding in Tilburg. En dat is Lucy Fabienne. En dit is uh, de, de ja, eigenlijk de strip-down versie van de Imposterzong. Look, I can play a little guitar. But so does everyone. And I got into music college. But I think I got wrong one. Cause my deadline's come too soon.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 en dat was haar Lucy Fabienne. zij is hier ook uh, geweest vorig jaar uh, met Mats den Dunne was dat uh, destijds uh, geweest. En uh, toen is zij inderdaad hier in deze studio geweest. Uh, ongeveer dezelfde versie. Maar uh, dat was uh, bij ons. Dan uh, klonk hij iets anders dan deze versie. Want uh, er zitten toch kleine verschillen in. In dat opzicht. Want ja, deze is opgenomen in uh, de studio. Al daar helemaal stripped down. Uh, over stripped down versies gesproken. Want ja, wie a zegt in de appgroep moet ook B zeggen. Uh, dat is uh, Jacob Die Edward. Die zegt uh, van ja, ik heb toch twee nieuwe nummers. Dus ik ben gelijk ook helemaal benieuwd... Uh, welke twee nummers uh, dat uh, gaan worden. Het uh, eerste nummer, dat gaan we zo dadelijk horen. Dan geven wij dat uh, Marcus en ik een beschaafd applausje. Want het is weer ouderwets. <laughs> we doen het weer een beetje op de radio weer. En uh, dan uh, het tweede nummer. Dus, uh, dus mijn vraag aan... Uh, Jach, is welke uh, nummer heb jij uh, bedacht om te gaan spelen? Het uh, eerste nieuwe nummer? Die heet uh, Paint a Picture. Wat zeg je? Paint a Picture. Oké, okay. nou, laat maar horen. Please paint a picture of me. Paint a picture of me his tendency to progressively resemble all my loved ones paint me a picture before i'm entirely lost in you Paint painted ten gray hairs in my beard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 Het is ook een beetje in uh, dezelfde stijl, ik zeg een nadrukkelijk stijl, van Il Miglior Francis Olbenbleek. Ja, ze hebben uh, beide iets weg van, uh, ja, ja, van ze Thuis van zijn. Ja, Ja, uh, maar ik uh, vind hem uh, heel erg mooi, uh, deze nieuwe song van jou. Uh, Dankjewel. Uh, ik zou bijna zeggen, uh, mogen we volgende week al uh, laten, laten horen. Maar goed, ja, je hebt hem tenslotte hier gespeeld. Dus dan, uh, dan gaat hij natuurlijk, uh, dan laten we hem ook horen. Dat is één. Nu het uh, tweede nummer. En uh, dan zijn we ook weer nieuwsgierig. Welke titel heeft hij deze dan? Deze heet Confession. Ah. I still cast long shadows. Cause I cling hopelessly to every single light I see. And everything I touch has turned to gold leaf. Everything I touch has turned to gold leaf. No love has ever survived its second anniversary. I still cast long shadows, but I am finally equipped with a fully functional prefrontal cortex not so easily deceived by the ever flickering flashes of feelings in front of me as when I was the dust on the mirror my lovers used to find themselves I'm no longer strung out only slightly out of tune still barely confident enough to sing these new findings to you sing these new findings to you I still cast long shadows wherein lie all the leaves of faith I didn't take and all the poor decisions I've made for which I'll always atone there's a part of me that wants to leave the shame behind and try to let the candle in your open window be my new guiding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 Dank u wel. Ja, het, uh, het applausje kien, klinkt zo als wij ooit alternatieve fan mensen zijn zijn begonnen met, met, met dit verhaal. Ja, zo klinkt het in ieder in, in, in geval. Uh, dat waren de, de nummers van uh, Jacob D. Edward. Hij je is je scheiden Het is lekker zo'n applausje. Ja, ja, ja, ja, ja maar... Uh, ik neem aan dat je ze ook uh, gekregen hebt... op het moment dat je ze al liet horen... tijdens een uh, avondje Piers Songriders Guild, of niet? Heb je ze daar al uh, gespeeld? Of helemaal ik nog niet? Ik heb ze daar al gespeeld. Ja, Ik ga ze niet uh, opnemen voordat ik, uh, voordat ik ze bij de Songriders Guild heb gespeeld. Zeker twee keer. Mm -hmm. Ik heb die eerste in ieder geval nog nooit gehoord. Uh, ja, toen was je een beetje... <lacht> <was> je een <lacht> beetje <drof. lacht> dat wel, wel En aan het fotograferen. Dan... Ja, ja, ja. Um, maar goed, um, laten we eerst even over het, uh, de eerste song hebben. Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Paint Me nummer? A Picture. Paint Me A Picture. Ja. Yeah. Dat is de, de eerste. Um, hoe ben jij, uh, wat was de aanleiding om dat liedje te schrijven? Nou, dit nummer, het idee voor dit nummer, en heel veel van de tekst, is al 2,5 jaar oud. Mm. Maar ik heb hem nog nooit af kunnen krijgen. Hij was altijd veel te aritmisch en hij, hij werkte muzikaal gezien niet. En textueel gezien eigenlijk ook niet. En ik heb daar echt Frank me een deadline, Frank Bond, van Alaska mm -hmm. om, uh, voor de opnames. Dus ik moest hem afschrijven. En ik heb hem eigenlijk heel erg versimpeld. En weer terug naar de soort van folk roots gebracht. Wat je ook hoorde in ja, dat, ja. dat het op Il Miglio Fabro lijkt. Ja. Het is een beetje die Towns van Zand-achtige Americana-stijl. Ja, ja, ja dat, dat, dat proef ik ook weer bij Il Miglio fabro album, blijkt. zoals ik het even ja. heel snel zeg, want... Ik struikel soms over die titel van, de, van dat nummer, maar goed. Ja. Nou, het gaat over uh, iets wat de, mijn hele leven bij me blijft. Dat is dat ik het verlangen of uh, eigenlijk de trek naar het versmelten met mijn geliefde. Dus dat ik uh, afhankelijk kan worden van de liefde. En dat ik dus mezelf erin kan verliezen. Dan uh, nummer twee, Confessions. Ja. ja, want dat is ook een nummer wat we nog niet eerder hebben gehoord uh, uit... Uh... Nee, hier ja. in deze studio dan. Uh... Ook iets waar ik al 2,5 jaar mee bezig ben. Mm -hmm. dus, uh, dat waren eigenlijk de scraps van het eerste album. Want ik kreeg die niet af, die liedjes. Dus ja, ik heb, ik heb ze voor deze EP heb ik ze afgemaakt. Mm -hmm. Het is een drieluik, de EP van Nummers over Liefde. Ja, en het is eigenlijk dat ik allemaal gebreken laat zien. Uh, of zoveel mogelijk als ik erop op kan noemen in een liedje, dat het nog werkt, zeg maar, want ik ja. heb nog veel meer gebreken. En daar kan ik drie <laughs> albums over schrijven, denk ja. ik. Maar uh, ik, ik neem mezelf heel erg op de korrel in uh, deze liefdesliederen. Uh, in deze uh, drie drieluik over liefde. Ga je dat ook uh, op het podium ook, uh, vertellen als hij ze gaat uh, spelen? Dus als je deze thema's uitwerkt tot die EP's waar je het net over hebt. Uh, die trilogie. Uh, dat je dat uh, ook uh, op die manier... Zit het uh, op een kruk of wat dan ook? Ja, ik moet er nog wel een leuk grapje over verzinnen. Maar uh, dat komt meestal ook wel uh, spontaan. En dan gebruik ik datzelfde grapje nog drie jaar. <laughs> ja. Um, goed, we, uh, we gaan even pauzeren, want uh, we, we hebben even een minuut of tien even een beetje pauze. Want ik heb uh, een gesprek opgenomen met Elze van de Greft... en dat uh, gaat over een titel van een, een, een nieuwe nummer van Novels. En dan moet ik weer eventjes gaan kijken, want ja, weet je wat het is? Uh, die titels die hou ik, onthoud ik niet uh, tegenwoordig meer in mijn hoofd. Uh, maar Alex die heeft mij dat uh, verteld op een gegeven moment. En uh, die zegt uh, van de correcte titel... Is Love Shines Brighter in the Rain. Dat is het, de, nieuwe, de nieuwe single die, uh, die uh, eraan uh, zit te komen. De eerste single ook van Newlands. Uh, dat hoor je na het gesprek vooraf. Natuurlijk uh, All I Wanna Do Is Party van Newlands zelf. En dan het uh, gesprek met Elsa van de Greft. Het is dinsdagmiddag als ik Elze van der Greft spreek. En Elze heeft een, natuurlijk een uh, muziekgeschiedenis met The Meadow of The Meadows. Elze, dan mag jij dat even verder even toelichten. Nee, dit is The Meadow. Zonder de S, hè? Ja, zonder de S. Ja, en dan, en dan something, something Else. Ja. ja, dat is, dat is ook een, een verhaal wat je aan het doen bent. Dus de band waar ik ook live mee speel. Ja, en uh, nu is ze... Uh, en dat is de reden waarom we je bellen... Want uh, ik werd al een tijdje uh, min of meer een beetje ja, geplaagd... Door uh, Alex Nieuwland, jou ook niet een geheel onbekend... Uh, met, uh, nou, we gaan uh, iets met z'n tweeën doen. En dat is nu zover. Ja, het is zover, ja. Ja, uh, laat ik eerst uh, beginnen. Hoe is het uh, verhaal tussen jou en Nuland uh, in, de, in dat opzicht? Nou, ja, we zijn allebei uh, gepassioneerde liedjes schrijven, om daar maar mee te beginnen. Ja. Iets wat wij eigenlijk niet, uh, niet kunnen doen. Hè? Mm -hmm. Je moet eigenlijk altijd iets doen op dat uh, gebied. En uh, hij is veel productiever daarin, hoor, dan, dan, dan dat ik ben. Of in ieder geval, hij brengt veel meer uit, laten we dat stellen. Ja. En uh, zo raak je dan aan de praat over wat heb je gemaakt en wat voor muziek maak je. En ik zei in die tijd uh, dat we elkaar net leren kennen, dus, ik ben eigenlijk meer een meisje met gitaar. Ja. En hij is net een beetje ander genre. We maken dus een beetje verschillende muziek. Ja. Maar wel uh, met beide een hele grote passie voor het, het, uh, het schrijven van liedjes en uh, mooie teksten en lijntjes. En al dat soort dingen, dat, dat is iets wat, uh, wat we delen daarin. Dus dan ben je ook niet snel uitgepraat daarover. Ja, en uh, nu is het zo, uh, dan, dan is natuurlijk ook de vraag, waar zit de chemie tussen jullie tweeën? Nou ja, uh, je, dat zei je eigenlijk al, min of meer, hè? Dat, uh, dat jullie een bepaalde passie hebben. Maar zit er ook nog een andere voorkeur, bijvoorbeeld uh, een muzikale overeenstemming of wat dan ook? <laughs> ja, in de zin van uh, liefhebberijen, van, van muzikaal voorbeeld, zoiets. Daar zat ik aan te denken. Uh, nee, ik geloof niet dat we dat al hebben gevonden, hè? Een, een, een band, of ja, er zijn wel een paar die we beide mooi vinden. Mm -hmm. uh, maar uh, in principe is, is het wel heel verschillend. En dat is ook wel de leuke uitdaging hierin. He, dat je dus eigenlijk verschillende stijlen toch uh, combineert. Of in ieder geval um, soms schrijft hij, hij iets waarvan hij denkt: van, oh, wat heb je nou weer gedaan? En uh, andersom zal dat ook zo zijn. Maar er zit ook wel heel veel nieuwsgierigheid in van hoe je dat dan maakt en, en, uh, en hoe, dat, hoe dat wel samen zou kunnen werken. Dus het is eigenlijk de. Ja, ik ben begonnen natuurlijk eigenlijk met uh, een koortje hier en daar inzingen. Hè? Dat ja. ik vroeg van, uh, nou, ik vind een uh, nou, vrouwenstem hier wel, wel mooi bij, wil jij dat proberen? En ik vind dat hij hele mooie uh, melodielijnen schrijft en maakt. Dus daar was, uh, was ik wel voor te boren. En zo kwam dat dan langzaam van, uh, nou, dat hij zijn nummer van mij onderhanden nam. zo gro Groeit het dan een beetje? Ja, het is eigenlijk uh, min of meer een beetje ontstaan in de loop der tijd, zoiets. Ja. Je raakt tegen gesprekken over muziek en uh, je deelt dus wat dingen, en zo langzaamaan uh, ja, ga je samenwerken. Ja, uh, we staan dus eigenlijk aan de vooravond van een single release uh, van Newells, als ik het goed uitspreek. Hè? Ja, zeker, Newells. Ja, Newells. Um, dat is uh, min of meer die naam is min of meer uit jouw koker want ik had een paar weken geleden had ik Alex zelf in de uitzending en die zegt ja maar dit is toch echt Els uh, uh, ja, de naam is toch echt bij Els vandaag gekomen, klopt dat ook? Ja, ja, dat klopt. Ja. En kijk, hij heeft heel veel, wat al eigenlijk begint met Nieuw ja. Nieuwland, Nieuw Landslide en ja, Nieuw Land is natuurlijk de Nederlandse tak. Ja. Dus uh, ik had wel uh, iets van, nou, het is leuk als het ergens nog een raakvlak heeft ofzo. Mm -hmm. Kijk, en mijn naam zit er wat in, want ik heet natuurlijk Else, dus Els, ja. en dan net een beetje anders. En dan dacht ik van, ja, je Welsh een bron van muziek, zo was ik wat aan het puzzelen en dit vond ik de mooiste. Ja, ja, ja, ja. Dus dat, nou, dat, dat is dan toch weer uh, waar, waar een uh, soort van bekendheid en dat mensen in ieder geval vertrouwd raken: van oh, Alex uh, Nieuwland zit hier weer achter. Zoiets. En natuurlijk jij ook. Ja, maar ik ben natuurlijk in die hoek, uh, wat hij allemaal doet, verder niet, niet super bekend. Want we, zoals ik al zei, ik doe hele andere dingen. Mm -hmm. Maar het is wel, uh, je kunt wel een raakvlak vinden ja. natuurlijk, want stijlen zal, zal, zal hier en daar natuurlijk wel vergelijkbaar zijn ook wel. Ja, waar willen jullie met Wels heen, New Nou, het eerste paaltje van mij is gewoon een mooi album uitbrengen. Ja. En uh, ja, kijk nu, nu, doen we heel veel online. Hè? We zien elkaar eigenlijk bijna nooit, behalve als het heel lastig wordt om het in de in de mail of in de app uit te leggen. Ja. Dus je gewoon eens even. Al je nummers bij langs moet. Hè? Om dat allemaal uit te leggen in papier soms veel moeilijker. Ja. Maar voor de rest sturen we vooral bestanden heen en weer. Dus uh, hij stuurt mij een, een, een thema en ik ga daar een melodie op bedenken met een tekst bijvoorbeeld, of andersom. Dus uh, en, en dat proces zullen we denk ik nog wel een tijdje volhouden, want dat is gewoon heel leuk. En het is verder niet uh, tijdgebonden of heel veel mensen, alleen wij tweeën. Ja. Dus dat hou je wel lang vol. Dus de album komt er en voor de rest ja, er ligt er eigenlijk alles open. Ja. Uh, dus ik heb geen idee wat, wat het, uh, of, of het ergens daarna ergens komt. Ja, waar, waar het heen gaat, dat weet je dus nu ja, nog. Uh, ja. Ja. Uh, maar uh, deze single, die komt eraan. Hoe heet de nieuwe single? Uh, Love Shine, Brighter in the Rain. Ja, uh, is dat nog ergens um, uh, op gebaseerd? Wie heeft uh, hier de tekst uh, geschreven en wie heeft de muziek gedaan? Dit is echt wel een, een Alex nummer. Ja? Had je het nog niet herkend? Of een... Nou ja, ja. Kijk, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar kijk, het is altijd uh, de nieuwsgierigheid uh, van, van wie het uh, dan min of meer uh, geschreven heeft. Maar de muziek, uh, van, ook voor van jullie beiden. Nee, de muziek is ook van Alex. Ook van Alex. Dus, uh, en komt er dan ook nog iets van jou uit uh, de mouw de komende tijd? Want dit is natuurlijk het uh, beginpunt. Ja, nee, die, die zijn er ook. Ja, echt wel gelijkwaardig. Uh, Al wordt Oké. Okay. En, en, en hoe, hoeveel uh, nummers gaat het album misschien bevatten? Of mag ik dat nu nog niet weten? Uh, we hebben er twaalf uh, in, in, in de pijplijn. Dus dat wordt gewoon ik, dat een volwaardig album. Ja. Ja. Uh, is er ook iets uh, bekend van wanneer het album gaat verschijnen? Nou, nu is het, uh, koersen we naar december. We zouden eerst misschien begin december, maar ja, dan is de goed heilig man in het land. Dus dan is het er druk overal. Mm. <laughs> de agendas zeggen nu uh, halverwege december. En dan uh, moet uh, Nuwels uh, zijn uh, ja, beloop gaan krijgen, als ik het zo hoor. Ja. Uh, dan nog even op het uh, wereldwijde web. Waar zijn jullie te vinden? Want ik neem wel aan dat jullie dit ook al bedacht hebben. Dat dat uh, wel vindbaar moet zijn voor mensen die, dat, uh, die daar geïnteresseerd in zijn. Ja, ja, we zitten nu in ieder geval al op, op Facebook. We hebben al een Facebook-pagina. We hebben we denk ik maand geleden uh -huh. gebaseerd. Uh -huh. En Instagram natuurlijk ook. Dan kun je gewoon op New Wells zoeken. En op Instagram zit er geloof ik New Wells 2025 of zo staat er. Ja. En... Um, Raakt op Spotify natuurlijk, hè? maar dat is ver is nog. En dat was hem. De vuurdoop van die nieuwe single uh, Noels. En dat nummer dat heet Love Shines Brighter in the Light. Dat is uh, de volledige versie uh, en de volledige titel van uh, dat nieuwe nummer. Uh, over het uh, Piers Songwriters Guild gesproken. Volgens mij is de heer PJM Bond daar ook ooit lid van geweest. En misschien is hij het nog steeds, uh, Roy, of weet jij dat niet? Uh, Pietje en Bond is zeker uh, onderdeel geweest van de Pesoma's Guild. Ja. Hij woont inmiddels in uh, Rotterdam. Dus het is uh, een beetje moeilijk om uh, elke maand naar Rotterdam te komen om te komen spelen. Mm -hmm. En hij heeft natuurlijk super druk met zijn uh, professionele muziekcarrière. Ja. Uh, maar ik weet zeker dat uh, hij ons nog wel een warm hart toedraagt. Ja. Uh, maar hij is uh, wel uh, ooit verweven geweest met dit Absoluut, Absoluut, Ja. ja. Um, ook ja vanaf 2010 uh, vanaf ongeveer. Ja, uh, ook met de, uh, met de toenmalige band uh, die, uh, waar hij, Dandelion, uh, ja. bezig is uh, geweest. Um, over daarover gesproken, want uh, hij is uh, sowieso bezig met nieuw materiaal. Maar de komende weken gaan we ook weer wat van hem horen. Want uh, het gaat over In Our Time. Want Ernest Hemingway heeft dat boek... 100 jaar geleden voor het eerst uitgebracht, heb ik me laten vertellen. Klopt, 1925 uh, ja. was volgens mij zijn eerste verhalenbundel. Mm -hmm. En um, ja, Paul, uh, Paul Bond, PJM Bond, ja. uh, was al groot fan van uh, Ernest Hemingway... ...maar toen kreeg hij die bundel uh, onder zijn neus geschoven. En uh, ja, hij las dat en hij dacht, hier zit muziek in... Dus Letterlijk muziek in. Ja, ja, ja. ja, dus in 2023 heeft uh, Paul zijn album uitgebracht... In Our Time. Met dus, uh, uit mijn hoofd, 17 uh, composities erop. Mm. Ja, ik ga het even <laughs> fact-checken. Maar in ieder geval bij elk verhaal... wat in, uh, in die bundel staat, heeft, uh, heeft Paul een nummer geschreven. Mm -hmm. En um, ja, toen heb ik eigenlijk al tegen Paul gezegd destijds... van over twee jaar, dan is het 100 jaar geleden... dat die bundel uitkwam. Oh. Dan, ga je daar nog wat mee doen? En laatst stond er dus een artikel in uh, Trouw, Jacob Jetter bevestigt inderdaad 17 nummers op, uh, op het album en de dus die Bundel. Uh, maar ja, afgelopen week stond er in Trouw een uh, stuk van Paul waarin hij dus aankondigt dat hij een aantal boekwinkels langs gaat om daar um, die nummers te spelen, die dus gebaseerd ja. zijn op, uh, op Hemingway. Ja, uh, want uh Even verwijzend naar dat artikel. Uh, want hij uh, las, las over Hemingway. Hij is uh, eigenlijk een beetje begeisterd door, uh, door Hemingway in dat opzicht. Uh, dus hij wilde nu ook een beetje leven als uh, Hemingway. Want uh, roken en uh, whisky drinken behoorden tot een beetje het, het, uh, het leven ook van Ernest Hemingway zelf. Heb ik me laten vertellen. Dus uh, ik weet niet hoe... Uh, want dat doet Paul zelf ook... Uh. Dat stond in het artikel tenminste. Ja, ja ik, ik, ik heb denk ik wel af en toe een episode meegemaakt. Ja. Uh. Ik heb ook uh, menig keer heb ik, uh, een, een, een, een, een aardig biertje gedronken. Uh, ja. In de late uurtjes. Ja, <laughs> ja maar, uh, uh, uh, uh, maar goed, uh, dat, dat, is, dat, ja, dat was Ernest Hemingway uh, misschien wel uh, ten uh, voeten uit. Maar uh, even de manier waarop hij dat gedaan heeft. Hè? Want we hebben er, twee jaar geleden hebben we volgens mij... Volgens mij, ja, 2023, 2023. Ja, heeft hij dat uh, gepresenteerd met, uh, met een volledige uh, bezetting uh, zoals dat album al klonk met muzikanten. Ja, dat die, was uh, zelf verschrikkelijk mooi concert. Ja, ja. Ook, ook in PX en uh, ja, met volledige band uh, Saadje van Kamp die uh, ja. Zingende Zaag speelt in de band van Spinvis. Ja, ja, ja. Uh, zij, zij speelt Cello op het uh, album van Paul. Ze was niet in de, niet in de PX, of wel? Volgens mij niet. Ik zag wel een zingende zaag. Ja, ja, uh, alleen Saadje van Kamp kan zingende zaag spelen. Dus dan, uh, dan zal ze daar geweest zijn. Ja. Ik zal er weer een biertje gehad hebben daarna, waardoor ik het <laughs> niet meer zeker weet. Uh, maar ook Theo Sieber, uh, ja. bekende gitarist. En uh, ja uh, Danny van Tichelen speelt bas op het album. Jazeker. Hele, ik weet de naam van de percussionist niet. Maar ik, uh, ja. ik kan hem wel nog zo voor de geest halen. Met ja. Alle tierenlantijnen die er. Uh, hij had een hele doos uh, mee. Het leek wel op uh, stop making sense. Aan, uh, hm. aan, aan percussie en instrumenten. Ja, was prachtig. Was het? Ja, um, want uh, hij gaat dus uh, op tournee. Uh, ik heb me laten vertellen dat dat... Uh, volgens mij morgen al is, is hij te zien in een uh, boekwinkel. Ja, België, in, uh, in België. Uh, in, uh, Ja, ook in België ook. Dat, uh, dat klopt. Uh, hij is ook in België. En uh, in Middelburg. Maar morgen in Amersfoort moet het even, even bekijken volgens de boekhandel. Uh, nou ja, goed. Uh, Tik Ernest Hemingway in. En dan uh, komt het uh, vanzelf uh, wat, wat dat betreft uh, naar boven. In combinatie met PEM Bond. Want ja, uh, hij heeft ooit uh, wel eens verteld uh, waar die letters voor stonden. Maar hij zegt, dat wil je niet weten joh. Want uh, hij heeft het ook bewust zo gedaan, omdat er heel veel Paul Bonds uh, bezig waren... Op het, uh, op het sociale netwerk. En er kwamen we bij de verkeerde Paul Bond uit... en toen zei hij nou, ik ga mijn initialen maar gebruiken. En dat was een goede voltreffer in ieder geval geweest. Um, over dat album, In Our Time, want daar uh, gaan we een beetje naartoe... Uh, daar staat natuurlijk ook een nummer op... die hij als single had uitgebracht. En daar, daar gaan we dit uur uh, fijn mee afsluiten. En dat nummer, dat heet The End or something.